zes uur en ook Thijssen met het NOS journaal De Japanse luchtvaartmaatschappij ANA houdt alle 17 Boeing 787 Dreamliners aan de grond na een nieuw incident. Gisteravond moest een Dreamliner van ANA een noodlanding maken nadat rook was ontstaan in de cockpit. Alle 137 inzittenden konden het vliegtuig veilig verlaten. Na het incident besloot ook Japan Airlines... alle vluchten met de Dreamliner te annuleren. En Het Japanse ministerie van Transport... wil dat de vliegtuigen nader worden onderzocht. Na vier incidenten vorige week... gaat ook de Amerikaanse FAA de Dreamliner aan een keuring onderwerpen. Rijkswaterstaat verwacht tijdens de ochtendspits... geen grote problemen op de weg door het winterse weer. Het klaart op de meeste plaatsen op. Plaatselijk kan het wel glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. Rijkswaterstaat is daarom vroeg de weg opgegaan om waar nodig preventief te strooien. Nederland wil dat er haast wordt gemaakt met het opzetten van een Europese trainingsmissie voor Malinese militairen. Minister Timmermans vindt dat er geen tijd verloren mag gaan bij het inzetten van de internationale gemeenschap... nu de VN-veiligheidsraad unaniem heeft ingestemd met een buitenlandse interventie in Mali.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 De internationale economie groeit dit jaar even langzaam als vorig jaar. Dat staat in een rapport van de Wereldbank. Daarin wordt een groei voorzien van 2,4 voor de wereldeconomie in 2013. Vorig jaar nam de economie toe met 2,3 Deze matige groei komt door de negatieve vooruitzichten bij de rijkere landen. Opkomende economieën doen het veel beter. Vooral China blijft het goed doen met een verwachte groei van 8,4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 ANWB ah, Verkeersinformatie. In het hele land is het plaatselijk glad op bevrie door bevriezing. Het geldt ook voor snelwegen hier en daar. Op de 12 Arnhem-Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen knap het Waterberg en knap het Grijshoort drie kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Het NOS Radio 1 journaal. Lara Rensen... En Marcel Ooster. Het is woensdag 16 januari. Goedemorgen. Goed nieuws. Het sneeuwt niet. Maar het is wel glad. U hoorde dat zojuist van de ANWB. Dus rij voorzichtig en fiets voorzichtig. Als de minister Timmermans van Buitenlandse Zaken ligt. Gaat het Malinese leger zo snel mogelijk zelf de strijd met de extremisten aan? Hoort meer over de brief over Mali die de minister aan de Tweede Kamer stuurt. En voorlopig knappen de Fransen het op in het Afrikaanse land. Ron Linker in Parijs heeft het laatste nieuws over de strijd. Ondertussen gaat de burgeroorlog in Syrië in alle hevigheid verder. en slaan steeds meer Syriërs op de vlucht. Straks een gesprek met de hoogste baas van de VN-vluchtelingenorganisatie. En de Dreamliner wordt steeds meer een nachtmerrie voor Boeing. U hoort meer over de problemen van het nieuwe vliegtuig. We houden het weer. De wegen en het spoor natuurlijk in de gaten. En Mark Robin Visser trotseert alweer de kou. Artikel 73 uit de CAO Bouw Nijverheid handelt over de vorstverlet. Maar ja, die CAO geldt niet voor mij. Want wie staat er alweer in de vrieskou op een bouwplaats? Dat ben ik. Gelukkig een beetje muziek erbij vanochtend om te beginnen van de Eurythmics. Zes minuten over zes is het. Geluisterd naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten u bij over het nieuws. Want u moet opstaan en het is koud buiten. Heel koud. Min 13 bijvoorbeeld in Heino. Min 11 in de beeld. Ongeveer dezelfde Frieskou als in Rotterdam. Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar bent u weer. Ja. Wordt wat rustiger dan gisteren. Waarschijnlijk hè? weinig neerslag uh, in de nacht. Um, ja. U heeft zich goed kunnen voorbereiden op de ochtendspit. Ja, klopt. Uh, we, zijn, uh, we hebben de hele, de hele nacht hebben we gestrooid uh, in het hele land met honderden strooiwassen. Dus wat dat betreft uh, hebben we ons werk uh, voor de afgelopen nacht voor de spits hebben we gedaan, klopt. Hoe zien de wegen eruit op dit moment? Nou, het beeld is nu dat de wegen er redelijk tot goed uitzien. Uh, het is wel zo, en ik hoorde het net dat u dat meldde, is dat door bevriezing van natte weggedeelte, de aanvriezing van vocht, het, het plaatselijk toch wel glad kan zijn. Ja. Dus er is toch wel voorzichtigheid geboden op de snelweg. Ja, en, en, en plaatselijk bedoelt u dat het, het, het verraderlijk glad kan zijn op sommige stukken, ja, want dat, dat, dat, kan, dat zie je niet altijd, hè? Ja. Dat klopt inderdaad, want het lijkt nu inderdaad, gisteren had je hier en daar was snelweg wit. Nu lijkt het allemaal mooi zwart en dan lijkt het alsof het overal helemaal goed is. Maar ja, dan moet je toch blijven oppassen. We zitten onder windersomstandigheden en dan kan het inderdaad uh, toch glad zijn. Dus het is, voorzichtigheid is en blijft geboden, ja. Dus ook op de snelwegen, al lijkt het grootste gevaar toch wel over op de, op de provinciale wegen te zitten? Nou, daar kan ik niks over zeggen. Uh, kijk, op zich uh, liggen de snelwegen er goed bij. Uh, we hebben voldoende uh, gestrooid. Wat dat betreft uh, is dat prima. Maar ja, uh, het is wel zo, uh, om die werking van, zou het optimaal te laten zijn, moet er toch enig verkeer overheen gaan. Uh, weet je, dus ja, voorzichtigheid blijft geboden, altijd. Maar zo heftig als gisteren wordt het niet, hè? Nee, het is een woensdag en die zijn over het algemeen al rustiger dan bijvoorbeeld een dinsdag of een donderdag. Dus we verwachten wat dat betreft een spits die ja, misschien iets drukker dan normaal, omdat mensen ja, ook wel rekening houden met gisteren. Dus eh, eh, gezien de omstandigheden iets rustiger rijden, misschien meer afstand houden en terecht. Dus daardoor eh, is het misschien iets, iets drukker dan een normale woensdag, maar we verwachten eigenlijk een normale spits. Goed. Diederik Fleuren, dank u wel weer. Graag gedaan. Japanse luchtvaartmaatschappij ANA houdt alle Boeing 787 Dreamliners aan de grond. Een van de toestellen moest kort na het opstijgen noodlanding maken nadat de rook in de cockpit kwam. Nu Japan Airlines het voorbeeld van ANA volgt, is er geen Japanse Dreamliner meer in de lucht, vertelt een correspondent van de BBC. So that is essentially all of the 787's flying in Japan are now being temporarily grounded, voluntarily. This hasn't come from the government, it's not an order, it's being done by the airlines while they carry out thorough inspections of the whole aircraft, including particularly of course the battery pack, which is thought perhaps to be the source of, of these fire problems. Ja, hier zou dus in de elektriciteitssystemen zitten. Vorige week waren er vier andere incidenten met Japanse toestellen. Boeing zelf heeft nog steeds alle vertrouwen in het nieuwe toestel. Ja, duizend kilometer file gisteren tijdens de ochtendspits. En uh, toch bleek het fileleed minder dan normaal. In, uh, Met het oog op morgen vertelde Arnold Broekhuis van de ANWB... dat er juist minder mensen in de file stonden dan om gewone dinsdag. Dat daar toch mensen op uh, geanticipeerd hebben. En uh, ja, zeker hier in het, uh, in het westen van het land hebben mensen, denk ik... toen ze de gordijnen open deden, van nou moet ik dan eerst die auto uitgraven... en dan uh, achteraan die file... Aansluiten. Dat, dat hebben we, nou ja, bij heel veel mensen hebben we dat verwacht, dat dat niet het geval is geweest. En volgens Broekhuis van de ANWB hielden automobilisten... je hoorde dat het ook van de heer Fleuren van Rijkswaterstaat... meer afstand dan gewoonlijk. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... wil zo snel mogelijk een trainingsmissie voor Malinese militairen... schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Het is nog niet besloten of Nederland ook gaat deelnemen aan die missie... is nog geen verzoek binnengekomen. Van de Fransen zegt Timmermans, een nieuwsuur...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 Nederland heeft over een lange reeks van jaren heel veel ervaring opgebouwd met ontwikkelingssamenwerking in Mali. Dat geeft ons een voorsprong op veel andere landen. Laat ons nu die voorsprong inzetten om ook de democratisering en de stabiliteit in Mali te dienen. En wij willen dus met name daar waar wij sterk in zijn, en dat is ontwikkelingssamenwerking, goed inzetten. En minister Ploemen zal dat ook heel nadrukkelijk bekijken. Franse militairen bombarderen sinds vrijdag het noorden van Mali... Frankrijk kwam in actie toen islamitische extremisten... die maanden geleden de macht in Noord-Mali grepen... een opmars begonnen naar het zuiden van het land. Staat New York heeft de strengste wapenwet in de Verenigde Staten. Zowel de Senaat als het parlement heeft groen licht gegeven... voor de aangescherpte regels voor wapenbezit. Wet verbiedt vooral het gebruik van grote patroonhouders... en van militaire wapens voor burgers. Want die hebben ze helemaal niet nodig, zegt een parlementslid. All I hear today is we need to have these weapons to defend ourselves. But well, we're not going be invaded by an army. The reasonable gun owners that I talk to... tell me they want one gun with one bullet. They're going to lock themselves in their bedroom. And if that guy comes in, that's when they pull the trigger. De gouverneur van New York, Andrew Cuomo... heeft ook zijn handtekening onder de wet gezet. Hij uh, is bijzonder trots op deze ontwikkeling. I'm proud to be a New Yorker because New York is doing something. Because we are fighting back. Because yes we've had tragedies and yes we've had too many innocent people lose their life and yes it's unfortunate that it took those tragedies to get us to this point but let's at least learn from what's happened. New York is de eerste staat die wetgevende maatregelen neemt na de schietpartij op een basisschool in Newtown een maand geleden. Vandaag stelt president Obama samen met vicepresident Biden de grote lijnen van zijn wapenplan voor. We hebben we de eerste blik in de kranten. Telegraaf opent met de kop ruzie om sukkelgang op ring. Oh, Daar zit geen mening in, volgens mij. Nee. Oh. <laughs> uh, het gaat over de Partij voor de Arbeid en de VVD... want die verschijnen elkaar in de haren te vliegen... over de maximumsnelheid op de ringwegen bij Amsterdam en Rotterdam. Nou, dan naar het AD. Even kijken. Op de voorpagina een foto van een uh, kindje. Op een slee. Dan kan oh. het ook anders. Prachtig, leuke foto. Namen van graaiende ministers <laughs> blijven geheim, is de opener ondanks hoger inkomen dan norm 193.000 euro. Er is voor gekozen om uh, de bewindspersonen niet op de lijst... van zogenaamde greijers in de publieke sector uh, te zetten. Het zegt een woordvoerder van het ministerie. We gaan er fictief van uit dat ze allemaal aan de norm voldoen. Op de voorpagina van Trouw geen winterse foto, net als gisteren. Helemaal niet. Die zien we pas terug op pagina 3. Met een bevroren slootje. Wel de opening van Trouw. Kamp wil feiten over het klimaat. Minister Henk Kamp die wil af van de controverse tussen klimaatseptici... en wetenschappers over de opwarming van de aarde. Hij wil weten welke argumenten in de discussie op feiten zijn gebaseerd en welke op fictie. En tot slot nog even naar de Volkskrant. De kerk versimpelt uitschrijving. Goed nieuws voor uh, rooms-katholieken die van de kerk af willen. Um, want het gaat allemaal veel makkelijker worden. Uh, nu lopen veel kritische leden van de katholieke kerk... bij uitschrijving vast in bureaucratische molens... en onwillige parochies of bisdommen. En soms komt er zelfs een advocaat aan te pas. Nou, nu is maar één brief, slechts één brief, voldoende. Kwart over zes, tijd voor Robbie Williams. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Williams hoorde u met different. Het is 17 minuten over 6. We gaan eens even kijken hoe het met Marco Visser gaat. Is het, is het erg koud? Nou ja, het is koud. Ik hoor net uh, dat de gevoelstemperatuur in de beeld. We zijn nu natuurlijk in Utrecht, dus dat is misschien dan toch wel weer een verschil. Maar de gevoelstemperatuur is ongeveer min 16. Nou, zegt mij dat nooit zo heel erg veel. Maar de mensen hier op de bouwplaats in Utrecht... en iedereen die in Utrecht woont heeft een grote verlichte hijskraan... in het centrum van Utrecht bij de Jaarbeurs. Ongetwijfeld als gezien, hier wordt een nieuw stadskantoor gebouwd. Uh, de mensen hier op de bouwplaats, ja, voor hen is zo'n temperatuur natuurlijk wel een ding. Want uh, de forsvelet die komt om de hoek kijken. Meneer Bolleman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de projectleider van het bouwbedrijf wat hier dat grote project uh, doet. Ja, ja, ja. Hoe koud hebt u? Hoe, wat denkt u hoe koud het is? Nou, ik kom net uit de warme auto, dus uh, onderweg heb ik een paar keer min 8 op de, op de teller gehad. Ja. Maar ik denk hier beneden is het uh, een graad of min 6. Ja. Ja. Maar de, ik geloof dat in, in, uh, als het gaat over forsverlet, dat er ook gevoelstemper, gevoelstemperatuur een speelt. Ja. Hoe ja. meet je dat eigenlijk? Ja, daar hebben ze tegenwoordig uh, allerlei apparaatjes voor. Uh, ik, ik weet dat er temperatuurmeters zijn die de mannen op de helmen kunnen doen. Of je hebt tegenwoordig ook telefoons met een app en dan kunnen ze dat meten. Ja. Uh, de, de gevoelstemperatuur wordt voor het grootste deel uiteraard de temperatuur... maar vooral de wind, die maakt dat het uh, ja. Ja, een heel stuk kouder aanvoelt als, als dat ja. het is. Maar nee, je, je voelt het. Steek de vinger even in de lucht. Ja, nou, is niet echt veel wind. Er is geen wind nu, nee. nee. Valt er we, nog een beetje te werken vandaag? Uh, nou ja, zoals je ziet, uh, het gebouw is, uh, is omsloten met uh, doeken. Oh, ja. uh, dus binnen, binnen gaat het uh, best wel. Ja. Ja. Niet alle werkzaamheden, buiten, buiten niet meer. Op het dak niet meer, Daar ligt gewoon ijs. Uh, en op de vloer daar liggen ook plassen met... Uh, ja, dat is allemaal bevroren, dus dat kun je niet meer werken. Ja. Nee. zo is het een aantal dagen al zo? Uh, vanaf gisteren, ja. Ja. Ja. ja. Nou, wat kunnen wij vandaag doen? Want uh, ik heb niet voor niks de werkschoenen aangetrokken. Nou, we kunnen een heel rondje lopen. We hebben uiteraard liften, dus we kunnen van bovenaf beginnen. We gaan naar de bovenste verdieping. Uh, nou, daar waait het het hardst, dus daar is het het koudst. Uh, we hebben dat meteen maar we gehad. Hebben we dat maar gehad, en dan zakken we naar beneden... Uh, we gaan met de lift omhoog en we lopen naar beneden. Dan blijven we een beetje warm. En ja. onderweg komen we allerlei uh, dingen en situaties tegen. Dus dan, uh... Ik ben de hele week al wel van de participerende journalistiek. Ik ben al met de Wegenwacht mee geweest. Ja. Gisteren in Noord-Laren de schaatsbaan helpen opspuiten. Okay, ja, en daar ja. ook nog weer een stadskantoor in ja. Utrecht bouwen. Ja, het is uh, van alle markten thuis. <laughs> ja, ja, ja, ja, van alle markten en alle cao's thuis. Meneer Bolleman, we gaan zo. En de liften doen het dus. Ja, ja, ja we hoeven niet te lopen. Let's go. Ja, oké. Okay. Tot zo. Kijk eens aan. Mark-Robert Visser en de kou in de bouw. U voelt het vanochtend ook hier in het Radio 1 Journaal. Ze bestaan amper tien jaar en zijn naar eigen zeggen de snelst groeiende luchtvaartmaatschappij aller tijden. Etihad, de nationale trots van de Verenigde Arabische Emiraten. Misschien kent u de naam wel van de shirts van steenrenkse rijke Manchester City of van de A380, het grootste vliegtuig ter wereld. KLM gaat samenwerken met Etihad, of is het Etihad gaat samenwerken met de KLM? Maar hoe dan ook, ze slaan de handen in één. Abu Dhabi, Amsterdam is de eerste stap. Louis Dekker daarover. Etihad, dat is niet de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Verre van zelfs. Jaarlijks zo'n 10 miljoen passagiers. Dat klinkt weliswaar aanzienlijk, maar het is veel minder dan de bijna 80 miljoen van Air France-KLM. airline in the of aviation...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 Hij maakt geen traditionele cartoons, maar eigenlijk een soort slapstrips. Zo beteugt juryvoorzitter Kees van Kooten... bij de uitreiking van de Inkspotprijs 2012 aantekenaar Pieter Gene. Al meer dan tien jaar tekent Gene voor Dagblad Trouw de belevenissen van Anton Dingeman. Misschien kent u het. Hij maakt ook politieke strips voor onder andere Vrij Nederland. U hoort Kees van Kooten. Het is mijn eer en een genoegen u te mogen meedelen dat de jury na rijke beraad met meerderheid van stemmen heeft besloten de Prijs 2012 toe te kennen aan de heer Pieter Geenten. Een cursus cartoon tekenen ja. heeft hij gemaakt voor Vrij Nederland. Nou, daar zit wel alles in van de discussie van de laatste jaren. Namelijk over de moeilijkheden waar cartoonisten in terecht kunnen komen. Vooral als ja. ze bezighouden met Mohammed ja. en de islam. Ja, dan gaat het onmiddellijk mis. En dat zie je hier ook, deze ik kan toen denken, wat heb je nodig? Nou, onder andere een uh, dikke metalen deur, want, anders komt er, waar, waar een moslim niet met een bijl erheen kan. Of uh, een hekwerk voor je raam, waar, zoals bij Charlie Hebdo, dat je daar geen uh, molotov cocktail erin kunt gooien. Of persoonlijke bewaking, of dat soort dingen. Weet je? Dus, het is moeilijk uh, voor heel veel mensen om uh, vrijheid te tekenen. Je kunt natuurlijk het meeste wel tekenen, maar bepaalde onderwerpen zijn de strengste verboden of levensgevaarlijk. Is dat met Pieter Gene zelf ook zo? En ja, dat staat hier letterlijk in. Ik hou toch het meest van satire: waarbij de maker niet wordt vermoord. En dat is ook zo bij mij. ja. Ik hou het meest van satire: waarbij ik niet word vermoord. Ben je toch enigszins angstig dan? Ja, ik denk, kijk, dit gaat over een Deense. Cartoonist die in huis aangevallen is met een bijl. Ik bedoel, Westergaard, begon de, -de ja, dus, discussie? Ja, precies, ja. En Charlie Hebdo, ja. dat gaat over een Franse cartoonmagazine... Ja, ja. wat pas geleden dus ook toch over ja, dus, islamieten ja, ja, ja. heeft gepubliceerd. Ja, dus, nee, het, kan ook, het kan ook wel, maar ik bedoel, over islamieten kan het helemaal wel. Maar ik bedoel, over een god en een profeet, dan kom je op, op een terrein... waarin je een grote volkswoede kunt belanden... En, uh, Internationale oorlog en noem alles maar op, weet je wel. dus dat is linkterrein, dat heb je wel geleerd iedereen. Cabaretjes en iedereen weten wel van ho, ho daar is een mijnenveld. In 2013 toch meer durven? Uh, nou ja, dat ligt er al. Aan... bij de grens blijven? Ja, je moet gewoon er wel over tekenen, maar zou, ik zou het vrij dom vinden om een, een, een, je leven in de waarschaal te stellen. Je vraagt er niet om met nee, nee. de pen? Nee, ik vraag niet om dood te gaan, nee, dat zou ik niet doen, nee. Is het klimaat er toch niet naar om af en toe toch commentaar te leveren? Ja, natuurlijk, ik, ik geef ook heel veel commentaar op moslims en op uh, islam en toestanden, Maar, niet, maar, dus, maar die, die, uh, als je bij een God komt, dan kun je niet zo vrij mee over te keer gaan Alsof we onze eigen God, zal ik maar zeggen. He, onze, onze God kun je tegenaan schoppen. En zo, dat maakt het ook zo, op een gegeven moment ook zo goedkoop om het over onze God nog te doen. Want ja, dat, dat vindt niemand heel erg. Niet, niet zo erg, iedereen heeft wel genoeg verzoen om je, niet te leven, je leven niet te bedreigen. En dat geldt voor de islam niet. Lastige islamieten in Nederland... Ja. moeten die toch niet af en toe een satirische ja, natuurlijk, uit... gebeurt klap wel. krijgen? maar dat gebeurt ook wel. Dat, voor mij ook wel. Dus dat is... Dat is zo ver, zo ver wijk, wijk ik niet terug. Maar er zijn wel een grens waarvan je over moet nadenken. Tja, de grenzen dus van politiek teken naar Pieter Gene in een reportage van Jeroen Willaard. Het NLS Radio 1 Journaal... Sport. Bob de Vries is de winnaar van de eerste marathon op natuurijs. In Noord-Laren ontsnapte hij 10 ronden voor de finish. De BAM-schaatser was niet meer te achterhalen. En zag de ploeggenoten Christijn Groeneveld en Ingmar Berga tweede en derde worden. Vries maakte dankbaar gebruik van een oude truc bij het marathon schaatsen. Ja, zeker. En hij werkt nog steeds. Uh, dus uh, ja voor mij was het natuurlijk. Uh...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 Ja, tuurlijk, dat is uh, altijd weer het dilemma. En, uh, maar het, is gewoon, uh, het is gelukkig nog eventjes tijd. En, uh, maar als er hier natuurijs is, dan blijven we eerst zeker in Nederland. Dus uh, dat, uh, gaat, daar gaat niks boven. Ja, voorkeur van de schaatsers gaat duidelijk uit naar het Hollandse natuurijs. En daardoor kan de wedstrijd in Oostenrijk in het gedrang komen. KNSB-coördinator Teun Breedijk. Nou, dat hoop ik eigenlijk niet. Uh, dat klinkt misschien een beetje raar, want de zei dat is natuurlijk ook wel een... Uh, ja, dat wordt dit jaar voor de 25e keer georganiseerd. En uh, ja, dat... Is daar een gigasucces geworden door het uitblijven van Nederlands Natuurreizen? Het is een prima organisatie. En, uh, ja, daar moeten we wel heel serieus mee omgaan. wedstrijd voor de vrouwen in Noordlaren werd trouwens gewonnen door Mariska Huisman. IOC-lid Dick Pound vindt dat wielrennen gevaar loopt als Olympische sport. Indien blijkt dat de UCI in gebreken is gebleven. Pound is voormalig voorzitter van het antidopingbureau WADA... en vindt al langer dat de internationale wielrenbond... de strijd tegen doping niet serieus heeft genomen. In het interview van Oprah Winfrey zou uh, Armstrong, de wielrenner, u weet wel... hebben gezegd dat de UCI op de hoogte was van zijn dopinggebruik... en hem daarin ook steunde. Luigi Bruins zet zijn voetbalcarrière voort bij Nice. 25-jarige aanvallende middenvelder heeft zijn handtekening gezet... onder een contract voor anderhalf jaar bij de Franse club. Bruins speelde eerder voor Excelsior, Feyenoord en Red Bull Salzburg. En Gordon Strachan is de nieuwe bondscoach van Schotland. De 55-jarige oud-international blijft tot en met het EK van 2016... en volgt Craig Levine op, die in november werd ontslagen... wegens de tegenvallende resultaten in de WK-kwalificatie. Radio 1 het NOS-journaal. Half zeven. hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, de Japanse luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines houden hun Boeing 787 Dreamliners voorlopig aan de grond na een nieuw incident. Een toestel van ANA moest een noodlanding maken nadat er rook in de cockpit was ontstaan. De Japanse regering wil dat alle toestellen worden onderzocht. New York heeft als eerste Amerikaanse staat een aangescherpte wapenwet ingevoerd. Wapens met een magazijn voor meer dan zeven kogels en wapens met een militair karakter zijn voortaan verboden. En verder moeten medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg het melden als ze denken dat een patiënt met een wapen een gevaar vormt.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 En steeds meer urologen vinden na hun opleiding geen werk. Sinds 2011 komen meer urologen van de opleiding dan er banen zijn. En ook cardiologen, chirurgen en radiologen komen de laatste jaren moeilijker aan het werk. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. We hebben een koude nacht achter de rug. Op diverse plaatsen heeft het streng gevroren met temperaturen lager dan min 10. De laatste sneeuwbuien verlaten de komende uren het land... waarna een droge en op veel plaatsen zonnige wintermiddag verwacht wordt. Er valt vanochtend nog een beetje sneeuw in het uiterste noordwesten en zuidoosten van het land. De neerslag in Limburg trekt oostwaarts het land uit en ook de buien bij de wadden verdwijnen. Wel blijven in het zuidoosten wolkenvelden het weerbeeld domineren. In de rest van het land schijnt vandaag de zon. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind blijft het vanmiddag vrijwel overal 1 tot 3 graden vriezen. Vanavond en vannacht zijn er op steeds meer plaatsen opklaringen en gaat de temperatuur flink onderuit. Waarbij opnieuw kans is op strenge vorst. Morgen staat een vrij zonnige en overwegend droge winterdag op het programma. Er kan alleen in het noorden een enkel sneeuwbuitje vallen... en het blijft in het hele land licht vriezen. Awb verkeersinformatie In het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing. Daar zat er nog maar één file op de A7 van Horen naar Zaandam. Bij Weidewormer, 3 kilometer. Je moet er niet aan denken. Maar wij wel.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 Opnieuw zijn er problemen met de Boeing 787 Dreamliner. Vliegtuig van de Japanse luchtvaartmaatschappij ANA moest drie kwartier na vertrek een noodlanding maken. Dat is inmiddels al het vijfde incident met het toestel van Boeing in twee weken. Contact nu met correspondent Marike de Vries. Uh, Marike, wat was er dit keer aan de hand? Op de instrumenten was te zien dat er iets mis was met de batterijen. En Er zou ook een vreemde geur in de cockpit en de cabine zijn binnengedrongen. En dat waren ongeveer dezelfde verschijnselen als vorige week, toen een van die batterijen in de brand vloog. En daarom besloten we manning een noodlanding te maken. En ook omdat dit natuurlijk niet de eerste keer was, hè, zoals je net al zei, dat er problemen zijn met dit type toestel. Afgelopen nou, weken is er bijvoorbeeld al een uh, kerosinelekkage geweest. En er problemen met de bekabeling geweest, terwijl het toestel in de lucht vloog. En een, een computer, complete computer breakdown. En er is ook al een krak in het raam van een cockpit geweest. Dus uh, dit is een van de redenen waarom uh, de luchtvaartmaatschappijen nu hebben gezegd... we houden de toestellen even aan de grond. Ja, En wat voor consequenties heeft dat, Marieke? Ze vliegen met geen enkele dreamliner meer? Nee, zowel Japan Airlines als Nippo Airlines, de twee grootste luchtvaartmaatschappijen van Japan, hebben nu gezegd... ...we houden onze 787's, die dreamliners, die droom van de toekomst zeg maar, van de luchtvaartmaatschappij, houden we even op de grond. Zolang het onderzoek duurt naar de oorzaak van uh, al deze problemen, want dan willen we natuurlijk eerst weten wat er aan de hand is voor er weer gevlogen wordt. Maar dat zou, zegt de woordvoerder al na alle veiligheidschecks, uh, morgen al uh, gebeurd kunnen zijn... Dus wie weet dat morgen de vliegtuigen en ook de Dreamliners weer gewoon vliegen. Nou Marieke, hoe is het met um, de stemming bij die luchtvaartmaatschappij? Want ze hebben daar natuurlijk fors in geïnvesteerd. Het is ook een filosofie om te vliegen met uh, deze Boeing in plaats van met de Airbus. Want dan kies je voor een wat kleiner toestel. Zijn ze erg boos dat ze nu niet met hun nieuwe pronkstukken kunnen vliegen? Er is in ieder geval een grote teleurstelling uh, te uh, beproeven uit de uh, persconferentie die de woordvoerder van uh, in ieder geval Japan Airlines gaf vanmorgen. Uh, diepe, diepe verontschuldigingen zijn aangeboden aan alle uh, passagiers. Um, dit is natuurlijk wat je zegt, een grote tegenslag. Uh, ze hebben groot geïnvesteerd. Uh, de helft van alle Dreamliners die over de hele wereld vliegen... wordt gevlogen door Japanners. Japan heeft hier de, ja, eigenlijk alle hoop qua uh, de luchtvaart in, uh, ingestoken. En dat dit nu gebeurt is natuurlijk een grote tegenslag. Vandaar ook dat ze nu deze rigoureuze maatregelen treffen... om eerst te onderzoeken wat precies aan de hand is... voor weer gevlogen wordt. Marieke de Vries over de problemen met de Dreamliner. Nieuwe vliegtuig van Boeing. En van de lucht. Gaan we naar de grond, naar het spoor. Het is nog redelijk rustig op de weg, je hebt dat net uh, kunnen horen. We vragen ons af hoe het is op het spoor inmiddels. Want het verliest natuurlijk. Uh, René Vechten van ProRail, goedemorgen. Goedemorgen. René Vechten, vertel, wat is de stand van zaken? Nou, de, de, vanochtend zijn we de dienstregeling opgestart. Dat is opnieuw een, een aangepaste dienstregeling vandaag. Dus dat wil zeggen dat er minder treinen rijden dan normaal gesproken. En dat ziet er heel goed uit. Um, Landelijk, we hebben wel bij Arnhem Winterswijk een zijnstoring, maar dat heeft niet met het uh, weer te maken. En ik heb op dit moment één melding van een wisselstoring in de buurt van een bokstol. En daar heeft het treinverkeer vanuit Eindhoven last van. Maar meneer Vechter, waarom nog steeds die aangepaste dienstregeling? Want sneeuw is nu toch wel van de baan. Dat klopt, maar wij weten uit ervaring dat uh, als het een dag uh, gesneeuwd heeft en daarna gaat het heel erg hard vriezen, en dat heeft het uh, vannacht gedaan dan weten wij dat we een verhoogd risico lopen op infrastoringen. En daarom hebben we inderdaad besloten om, uh, ja, om het zekere voor het onzekere te nemen... en met een aangepaste dienstregeling te rijden. Hmm. De site treinreiziger.nl meldt trouwens dat gisteren de helft van de Vira's is uitgevallen. Kunt u dat bevestigen? En ik heb, wel, ik heb wel begrepen dat daar wel uh, uh, inderdaad een aantal vierdaars problemen hadden. Maar of dat de helft is, kan ik niet bevestigen. Dat zou ik niet weten. Nee. Oh, oké. Okay. Nou, dan bellen we nog wel eventjes na dan. Om te kijken of u daarachter kunt komen. Want daar zijn we toch wel benieuwd naar. Want het zou wel veel zijn toch als het de helft is? Ja, dat, dat, dat klinkt heel veel, ben ik met u eens. Maar nogmaals, ik, ik kan het niet bevestigen. Ik, uh, ik heb wel gehoord dat er problemen waren. Maar of het zo groot was, dat, uh, dat weet ik niet. Nee. En zaten die problemen dan op dat hoge snelheidstraject? Of zat het er meer in de trein? Weet ik niet. Nee. Oh, weet ik. Nou, goed. Dan, dan nog even over de wissels. Hè? Want uh, die, die gaat u vandaag in de gaten houden. Dat zijn de zaken waar het mis kan gaan. Ja, we weten dat dat, dat, dat in ieder geval een heel kwetsbaar punt is. Dat uh, ondanks dat wij een 100% wisselcheck doen. En dat we in het hele land echt uh, nou ja, honderden mensen klaar hebben staan. Storingsploegen en sneeuwploegen. Om, uh, om problemen aan de wissels te verhelpen. Blijven wissels met dit soort weersomstandigheden een heel kwetsbaar punt. Dus die, ja, die houden we heel scherp in de gaten. Goed, Dank u wel, René Vechter van ProRail. En straks uh, spreken we eventjes met de NS in verband met het uitvallen van die FIRA-treinen. Als er maar niks vastvriest in Utrecht, want daar is Mark Robin Visser. De lift deed het in ieder geval, Mark Robin. Ja, de lift doet het gewoon bij deze temperatuur. Ja. En we zijn aangekomen, als ik het goed gezien heb... op de 22e verdieping, meneer ja, Bolleman. Ja, dus het dak is 22, ja. En ik heb nieuws, want ja, als je wil, je kan hier schaatsen. Je kan een rondje rond de kern schaatsen, ja. Er ligt ijs, ijs op het dak, er ligt sneeuw op het dak. Zoals je ziet, de wind heeft het op, op grote hopen gewaaid. Gewa gewa uh, nou ja, de dakbedekking ligt klaar, de, de rollen, dakbedekking en de containers... die staan er alleen. Ja, met deze temperatuur uh, ligt lig het stil. We kunnen hier, hier kunnen we niks doen. Het werk aan de buitenkant van het nieuwe stadskantoor in Utrecht ligt stil. Ja. Maar dat betekent niet ja. dat er helemaal niks kan gebeuren. Nee hoor, we lopen straks naar beneden. En uh, we zijn wel degelijk de buitenkant aan het sluiten met gevelelementen. Uh, dat is hier beneden in het atrium, maar dat kunnen we straks beneden zien. Dat kan dus wel? Dat kan dus wel. Dat is gewoon montagewerk. Maar zoals je ziet, hier ligt ijs. En dakbedekkingen op ijs en sneeuw, dat, dat, uh, dat gaat niet lukken, dus dat ligt gewoon stil. Vertel eens, wat, wat zijn eigenlijk de regels voor forstverlet? Je hoort dat woord zo hè, met dit, dit soort temperaturen, nou, maar hoe zit het eigenlijk? Vroeger had je echt forstverlet en als je dan rond de uur of tien nog uh, min één graad had, dan konden de jongens gewoon naar huis of binnen blijven. Uh, de forstverlet is er in principe uit, dus uh, ja, je moet zelf een beetje kijken, kun je doorgaan of kun je niet doorgaan. Uh, en, en sommige dingen zijn belangrijker dan andere dingen... dus daar moet je dan gewoon je voorzieningen voor treffen. Ja. Maar we hebben toch nog wel gewoon artikel 73 in de CAO bouwnijverheid ja. waar dat allemaal in staat. Ja, ja. ja, ja. En, en dat, dat staat er bijvoorbeeld in als het om half elf... ochtends nog een gevoelstemperatuur van min zes is. Ja. Zoiets, ja. ja, en min zes heb je al bij één graad vorst... en een beetje wind uit de verkeerde hoek... dan heb je al min zes. En dan, dan mogen ze dus naar binnen. Dan mag je ze dus niet meer aan het werk laten. Maar dat gebeurt in de praktijk soms dus toch nog weer wel. Uh, als het nodig is uh, en, en er zijn voorzieningen te nemen... om het, om het dus beneden die min 6 te houden, ja. dan, uh, dan, uh, dan gebeurt het gewoon. Ja. Ja. Ja. En, en je maakt afspraken, je, je gaat wat langer eten. Uh, op sommige projecten wordt de soep geschonken. En, uh, oh, ja. lekker. Ja, ja, ja. Dus wie u dat niet, ook? Wie weet zit er nog wat aan te komen. Volker Wessels, dat ook zo? Jawel hoor, ja. Volkenwessels Wessels is... Uh, de Volker Echt de Volker ja. <laughs> wij kijken even uit over Utrecht. En ja. dan zien wij daar natuurlijk de grande dame. Uh, de, Dom. de Dom. Ja, de Dom van Utrecht. Die is heilig hè, voor alle bouwprojecten. Die, is, die is qua hoogte is die heilig. Dus we staan hier op, uh, op bijna 100 meter vanaf het maaiveld. En het is altijd nog ietsje lager als de Dom. En dat is ook, uh, ja, dat is, dat is de bedoeling. Je mag nooit hoger bouwen in Utrecht dan? Nee, nooit hoger als de Dom. Aan die kant staat de Rabobank. Ja. Uh, dus de Rabobank is net zo hoog als het Stadskantoor. En, en beide zijn net ietsje lager als, uh, als de Dom. Grappig, dat wist ja. ik eigenlijk niet. Ja, ja, ja dat zijn uh, de bouwverorderingen in Utrecht. Je mag wel bouwen, maar tot een zekere hoogte. Er zijn toch een heleboel regels waar u zo rekening mee moet houden? Ja, ja dat hoef ik niet te doen hoor. Ik, uh, wij bouwen het en uh, mensen voor ons die moeten rekening houden met, uh, met die regels. Ja. Ja. Nou, ik zie hier de rollen dakbedekking staan. Daar wordt dus vandaag niet mee gewerkt. Veel nee, te koud. Het nee. waait hierboven ook Deze hard. Ik ook gewoon thuis. Die komen ook niet de tijd helemaal geen zin. Dan uh, draai de... draaien zich nog lekker een keer om. Ik, ja, denk het wel. Ja, ja. wij waren hier al met ons helmpje bovenop uh, in, onder, in, in het bouwlicht, in staan. de kou op uh, min 6, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, Vindt u het leuk? Ja, ja natuurlijk. Waarom niet? Ja, hoor. Ja. Ik ook. Ik vind het ook wel leuk. Maar we gaan zo weer naar binnen toe. Maar ik wil nou wel weer naar binnen. Ja, eigenlijk. dat is goed. Zullen we dat doen? <laughs> we gaan gewoon met. Gaan we wat het gevels hangen? Of ja. het zijn u nou gevelplaat of we? Uh, elementgevel? Gaan element. Ik heb mijn schroef. Meegenomen. Oh, dus, ik heb Dus overdraaien meegenomen. Kom maar Gaat thuis. hij. Meer. Oh, pas op. Nou, ja, daar gaat hij toren. Is spekglad hoor. Dat was eigenlijk de bedoeling dat je buiten zou blijven, Mark Robin. Nou, ja, ja, zeg ja, maar. Geen koffie heeft dat maar. Ja ja, ja, ja, ja, ja. De <laughs> arbeidsomstandigheden. We zullen ze aanpassen. Mark Robin Visser, u hoort hem uitgebreid vanuit Utrecht. Sam's Klappen. Tim Knol hoorde je met Sam. En straks verzorgers zouden meer moeten verdienen dan schoonmakers. En daarom gaan uh, thuiszorgmedewerkers zo richting Den Haag. Eerst maar eens naar de verkeersinformatie. John Bakker, het wordt uh, rustiger, vermoed ik zomaar, dan gisteren. Ja, maar het kan is kan nog... <laughs> ja, <laughs> het is wel glad, hè? Ja, maar dat geldt dan eigenlijk voornamelijk voor de lokale wegen. We hebben nog geen meldingen dat het ook op snelwegen nog, uh, nog glad is. Maar het geldt over het hele land, dus... Uh, als je de deur gaat, is het toch nog wel een beetje oppassen. Ja. Wat een dag was het gisteren, hè? Ja, maar het was leuk, toch? Ja, vond ik ook wel. Een beetje, ja. stiekem toch wel. Ja. <laughs> ja. Nou ja, goed. Maar dat moet niet elke dag zijn, nee. hoor. Dan gaat de lol er ook gauw vanaf. Zo is nou, dat. Nou, dat blijkt dan ook wel vanochtend, want uh, er staan nu maar twee korte files... op de A7 van Horen naar Zaandam, bij Weide Wormer, twee kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, bij Amersfoort, ook daar twee kilometer. Wat verwacht je verder? Denk je? Ja, nou Schat ja, er kijk, kijk, veel minder dan gisteren sowieso. Ik ga ervan uit eigenlijk dat het redelijk normaal gaat vanochtend. Uh, snelwegen goed te doen, uh, 100 kilometer Oké, okay. goed. Zetten we daarop in. Dankjewel, je Oké. Okay. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gelachen dat ze hebben al die automobilisten. Maar er was natuurlijk ook wel degelijk pret gisteren. Uh, de schaatsliefhebbers bijvoorbeeld waren heel blij... met die eerste marathon op natuurijs. Eer was voor de derde keer op rij voor Noord-Laren. En daar waren ze daar goed op voorbereid. De windkamers zijn hier achter Goedendag. Hallo. Twee dames achter de inschrijfbalie. Gezellig, hè? Gezellig. ja. Is iedereen al binnen? Nou, voor de dames wel. Uh, Dicht 60. Ja. Nummer 65 is er ook. Zeker, ik ben present. Hier wachten we al heel lang op. Dus uh, eindelijk dat we weer uh, natuurreis kunnen rijden. Dus we uh, moeten maar wat moois van maken. En leuk dat het in Noordlaag is? Ja, daar komt veel publiek op af, hè. En uh, ja, het, het schaatsen leven in Nederland. Dat is belangrijk. Vlak voor de wedstrijd is nog een groepje dames bezig met de warming-up. Er worden hier wat stretchoefeningen oefeningen gedaan. Hoe gaat het? Goed. Zin in? Ja, zeker. Gribbels? Ja, tuurlijk. Het is gewoon sowieso een beetje de gekte eromheen. Omdat uh, nou, je natuurlijk zit gewoon in normaal dagelijkse ritmeer aan de school. En dan hoor je berichten op de radio en op tv van, um, van uh, ja, het gaat toch gebeuren. En, uh, dus ja, dat is het altijd leuk welke wedstrijd als eerst uh, aan de beurt is. Welke plek. En uh, nou ja, we zijn nu dus in noord laden 70 rondjes. Ja. ja, dat is wel. Bij de koeken en is het ook gezellig. Heerlijk. Ja, hartstikke lekker. Past er goed bij, denk ik. Hè? Echt. Komt u uit de buurt? Uit Heerenveen. Ja, de kniepen Bij Heerenveen. Onze te rijdt mee. Ja, het is ook, ook voor haar de eerste keer. Dus uh, het is uh, spannend uh, om hier nu voor de eerste keer te zijn. Ja. Ja, iedereen heeft kriebels, hoor ik. Ja, ja. ja klopt. Beetje een beetje een oergevoel wat wij als, als Nederlanders toch wel hebben. Denk ik. En zeker als Friese als hebben we dat zeker. Zodra het begint te Vriezen, ja, dan worden we een beetje wild. Worden we een beetje, ja, dan, dan, dan, dan willen we gaan schaatsen. Dat zit gewoon in het okay. bloed. Oké, win aan het pistool, dames en heren. Namens de macro. Schots. En dan is de wedstrijd van de dames begonnen. Ik kom weer in elke wedstrijd, als er een wedstrijd is. En nu drie keer op rij hier, hè? Nu drie keer op rij, maar het is vandaag echt druk. Zo druk als nu is het nog niet geweest. Ja, hoeveel mensen zouden er zijn? Nou, ik schat... 2000. Doe ze het goed? Ja. ik ja, ben er nu toch wel tevreden, ja. Bent u iemand aan het aanmoedigen? Mijn dochter, ja. Andrea Sikkema, B-nummer 49. Ja, dus ze zit uh, op de vierde plek van die groep van, uh, van zes. Is er een kanshebber? Als het op de lange adem aankomt, komt het op een sprint aan niet. Echte diesel. Akkoord, dames. We gaan de laatste ronde in. We gaan hier naar de ultieme uitslag. Jawel, Mariska Huisman. 80 in schouten. 90 Voske, Tamar van der Wal. Het wel, kaste. Gaat de ijsbaan op, terwijl de dames er vanaf komen. Hoe was het? Ja, leuk. Mooie wedstrijd. Uh, de wedstrijd ging wel goed, maar de finale ging kut. Als ik dat mocht zeggen op de radio. Hoe ging het met je dochter? Ja, ja prima. Uitgereden. Dus de doelstelling is bereikt. Oh, hier komt Sanja. van Vreemd. Kenneth. Hallo. Ja, het ging goed. Ik was gewoon, gewoon een mooie, hele wedstrijd mooi voorin. Een paar keer weggegaan. Had meer ingezeten aan het einde, vind ik. Dus maar het steeds... was voor het eerst toch? Ja, het was mijn een natuurlijke wedstrijd. Dus, uh... Nou, je ouders zijn trots volgens mij. Ja, nee. Helemaal leuk. Het is de eerste keer. Dus dan moet je blij zijn gewoon dat je me uitrijdt, hè, Denk ik. Ja. Een uurtje later zijn de man aan de beurt. Er staat inmiddels rijden dikker rond de ijsbaan. Nou, ik vind het leuk, ja. Het leuk, ja. Even opletten hoor. Anders zie ik niks meer, ja. Ja, Laatste ronde. En we gaan een binnenhalen, dames en heren. Fantastisch 2013 Pam Unifat Pop de Vries. Terechte de winnaar, meneer? Ja, zeker. Ja, ja. Wat een mooie wedstrijd. Ja, heel mooi. Zowel bij de dames als bij de heren uh, vond het uh, een van de, eigenlijk de mooiste wedstrijd die tot dusver uh, in Noord-Laren uh, verreden is. Ja. Nou, volgend jaar weer? Ja, zeker. Heel graag zelfs. Enthousiaste toeschouwers bij de marathon in Noord-Laren gisteravond. Verslaggever Josephine Trehi was daarbij. Het is tien minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de tarieven en de kwaliteitseisen in de thuiszorg. Al langer speelt het conflict tussen thuiszorgorganisaties en de werknemers over het loon. Steeds meer gemeenten willen dat de thuiszorgtarieven omlaag gaan... en gelijk worden gesteld met bijvoorbeeld de lagere lonen in de schoonmaaksector. We hebben nu contact met Betty van Peursum uit Emmen, al vijftien jaar aan het werk in de thuiszorg. Welkom in de uitzending van Van Peursum. Goedemorgen. U stapt zo dadelijk, uh, begrijpen wij, in de trein. Op de trein naar Den Haag om het debat te volgen. Wat, wat verwacht u van dat debat? Wat ik ervan verwacht, dat er een, een goed overleg komt. Omdat de veel gemeenten de thuiszorg nu gaan dumpen naar schoonmaak. Mm -hmm. En dat dan ook volgens een, een, een loon doen van schoonmaak. En wij werken nu voor een loon uh, voor thuiszorgers. En ik vind, ik vind dat... Uh, ...thuiszorg meer is alleen, dan alleen maar schoonmaak. Dus ik hoop dat ze dus vandaag een, een, een probleem gaan oplossen... ...en dat wij voor een fatsoenlijk loon ons werk kunnen blijven doen. Want hoeveel zou u er uh, op achteruit gaan? Dat kan uh, oplopend tot drie uur per uur. Drie, drie euro, euro per uur, uur okay. Ja, Dat is flink hè? als u dat optelt op een, op een maandsalaris. Ja, dat is best wel heel veel. Dat kan tot 150 euro uh, minder uh, betekenen voor mij. Ja. En mevrouw Van Persum, ik hoor u zeggen, gemeenten dumpen. U voelt dat echt zo, u wordt gedumpt? Ja, ik, ik, ik, ik voel het echt zo. Want ze zeggen dus van het wordt gewoon schoonmaak. Dus je, je krijgt dan, het is een, wordt een schoonmaakondersteuning. Dus je krijgt dus alleen maar tijd om het huis schoon te maken. En dat werken ze met een minutenlijstje. Lijstje, dus als je dan voor de badkamer 10 minuutjes, voor de staf 15 minuutjes... En ze vergeten dan dat er ook nog iemand in dat huis woont... Die, die dus zijn of haar verhaal even kwijt wil. Die heeft aandacht en zorg nodig, zegt u. En niet alleen maar een schoon huis. Nee, nee, die hebben ook zorg nodig. In heel veel gevallen is het dus ook een stukje zorg wat je biedt. Want wat, wat dus, wat u, u, normaal gesproken gaat u zo'n huis binnen... u maakt een praatje, u maakt even schoon. En, en wat doet u nog meer dan? Ik uh, signaleer ook of, de mensen, uh, of het nog goed gaat met de mensen. Of het huis veilig is. En veilig, dat is uh, of er geen we kleedjes liggen... waar mensen kunnen over kunnen strompelen. Het, er zijn zoveel meer dingen in de thuiszorg dan alleen maar schoonmaken. Als ik dat hier ga vertellen, ben ik een uur verder. Oké, okay, ja. Maar, maar en dan komt u... bent u weer drie euro kwijt. Ja. <laughs> maar waar komt u daar nu dan ook nog wel aan toe? Want het moet toch nu ook al sneller en goedkoper? Nou, niet zo heel veel meer. Nee, dat is echt uh, even even zeggen van hoe is het vandaag, hoe is het gegaan deze week? Nou, en dan moet ga je u gaan proberen. Ja. En dat vindt u uh, vervelend? Zegt u ook van, dan hou ik ermee op als ik, als ik die taken er niet meer bij heb? Dan stop ik ermee? Dan ben ik wel van plannen om, om dus iets anders te zoeken... waar ik dus wel mijn genoegen in kwijt kan, ja. Ja, en u, heeft u al gehoor uh, gevonden bij partijen in Den Haag die het met u eens zijn? Ja, de SP is het uh, namen met ons eens. En, nou ja... Dat omdat Bremske Leidt is bij ons altijd heel veel aanwezig... Met, ook met de, uh, met de acties die wij voeren. Mm -hmm. Dus ik voel me daar wel doorgesteund. ja. ja en, en u gaat naar Den Haag, maar gaat u uw stem ook laten horen? Gaat u uh, protesteren? Nou, oh, dat mag wel, maar op de publieke tribune moet je stil zijn. Ja, dat dus. klopt, ja. ja. Maar daarbuiten? Daarbuiten wel, als wij de kans krijgen, ja, zeker. Betty van Peursen, ik wens u succes in Den Haag. Dank u wel. En een goede reis vanuit Emmen. Dank u wel. Dag. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten... De Rooms-Katholieke Kerk gaat het voor haar leden makkelijker maken om zich uit te schrijven, bericht de Volkskrant. Bisschoppenconferentie heeft afgesproken dat het sturen van één brief naar de parochie, waar een katholiek als dooplid staat ingeschreven, voldoende is. Nu komen leden die zich willen uitschrijven terecht in omslachtige procedures en soms moet er zelfs een advocaat aan te pas komen. De kerk is niet bang dat mensen zich nu massaal gaan uitschrijven. Leden die dat doen zijn vaak niet meer kerkelijk betrokken, zegt een woordvoerder van de Rooms-Katholieke Kerk in de Volkskrant. Het is dan jammer dat ze weggaan, maar ja, we kunnen ze niet tegenhouden. Afgelopen drie jaar hebben tienduizenden katholieken zich uitgeschreven. Het seksueel misbruik in de kerk en kritische uitspraken van de paus over onder meer homo's en over abortus zouden daaraan hebben bijgedragen. Minister Kamp uh, wil af, hij is van economische zaken, wil afvangen de controverse tussen wetenschappers en klimaatskeptici over de opwarming van de aarde. Trouw meldt dat de minister in een vertrouwelijke sessie met de deskundigen... en die sceptici heeft geprobeerd om de zin en onzin in het klimaatdebat te scheiden. Kamp wilde daarmee de basis leggen voor een nieuw klimaatbeleid... waar hij als minister verantwoordelijk voor is. De minister wilde weten welke argumenten in de klimaatdiscussie... op feiten zijn gebaseerd en welke op fictie. Het KNMI was bij de sessie in het Planbureau voor de Leefomgeving ook. maar Ook wetenschapsjournalist Marcel Krok bijvoorbeeld die vraagtekens zet... bij de rol van CO2 bij de opwarming van de aarde. Het is niet duidelijk wat de bijeenkomst heeft opgeleverd. Iedereen moest geheimhouding beloven, aldus trouw. Financieel Dagblad kopt op de voorpagina dat Brussel het plan blokkeert... voor deelname van ABN en ING in SNS. Het hulpplan voor sns real is op een tegenvaller gestuurd. Brussel ziet deelneming van ABN en ING niet zitten... omdat deze twee banken zelf staatssteun hebben gekregen... en daarom geen overnames mogen doen. Het... Uh politiebureau in Hellevoet-Sluis had afgelopen nacht opeens een paard in de gang. <lacht> o oh jee, is het zo'n bericht? Het valt te lezen in het AD. Agenten ontfermden zich over een losgebroken Shetlander... die rondliep in een woonwijk in de buurt van het bureau. Nou, de agenten namen het dier mee, zodat het niet in de sneeuw hoefde te staan. Idee voor een liedje omdat medewerkers van de politie dachten dat de frisse buitenlucht... toch beter was voor het dier, overnachtte het in een overdekte fietsenstalling in het bureau. Een haalde het paardje vanochtend op. Pony is de agenten niet erg tot last geweest. Het dier was nog tammer dan een golden retriever, <tie> zegt de politie in het AD. <gulie> iets groter. Ja. Dan de voorpagina van de Telegraaf. Uh, Daarop uh, ruzie om sukkelgang op ring... Um, PvdA en de VVD uh, schijnen elkaar in de haren te vliegen... over de maximumsnelheid op de ringwegen bij Amsterdam en Rotterdam... De 500 km per uur op de snelwegen A10 en de A13, zoals die nu op gedeelte geldt, moet overeind blijven, vindt de VVD. Nou, de P van de A is van mening dat er flink gas terug moet worden genomen. De huidige luchtmetingen, waaruit blijkt dat uh, harder rijden niet schadelijker is, zouden niet deugen. Minister Schultz van Hagen van Infrastructuur verhoogde ondanks die limiet op de A10 West bij Amsterdam en de A13. Veel winterse foto's ook in de krant. Veel schaatsende mensen, vegende mensen. Um, en de meest, nou ja, meest, een van de opvallende foto's in trouw. Een meneer met een roodje hek die staat te hakken op het ijs. <tie> Dat de schaatsliefhebbers pijn doen. En we lezen wat erbij staat. Het beste wak krijg je met een spade. Gebruik <tie> geen pikhouweel. Bij dun ijs ben je die dan geheid kwijt. En bij dik ijs krijg je hem er nooit meer uit. En het gaat om een coördinator van een vogelwerkgroep... die een wak aan het hakken is. Oh. oh, zit dit voor de vogels. Dan is het goed. De vogels. Nog even naar het FD, het Financiële Dagblad. Want uh, we hebben het eerder gehad over loonovers bij bedrijven... vanwege de crisis en uh, de lonen die drukken op de kosten van bedrijven. Nou, in navolging van Capgemini, waar we het eerder over gehad hebben... in het Radio 1-journaal, wil ook uh, CGI, het voormalige Logica... de loonkosten gaan aanpakken. Automatiseerder, ook weer automatiseerder, wil de salarissen van alle 3500 werknemers flexibiliseren. Oh zo noemen ze dat. En een groot deel koppelen aan prestatiebeoordeling. Het beoogde effect is dat de lonen van de te dure werknemers worden aangepakt. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal meer over Mali. Laatste stand van zaken krijgt u van onze correspondent in Frankrijk, Ron Linker. We hebben het ook over Lance Armstrong. De hele wereld kijkt gespannen uit naar donderdag. Dan wordt het interview dat hij had met Oprah Winfrey uitgezonden. Steven Dalebout, onze verslaggever, ging kijken hoe er werd gereageerd op het nieuws in Gent. Want daar werd de Omega Pharma Quickstep-ploeg gepresenteerd.